Levi van Eck met het NOS-journaal. Politiebond ACP steunt de oproep van de Nederlandse Bond voor BOA's... om buitengewoon opsporingsambtenaren een wapenstok en pepperspray te geven. Gisteren raakten in Rotterdam vijf BOA's gewond... toen ze werden belaagd door een groep. Gerrit van den Kamp van Politiebond ACP zei in het radioprogramma 1 op 1... dat de BOA's wat hen betreft meteen extra uitrusting kunnen krijgen. Maar die mogen ze dan alleen gebruiken om zichzelf te verdedigen... en niet om iemand aan te houden. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb is tegen het bewapenen van BOA's. Volgens hem kan dat de agressie juist verergeren en moeten BOA's zich bij geweld terugtrekken. Leraren maken zich zorgen over hun veiligheid en gezondheid als scholen weer opengaan. Dat blijkt uit een enquête van de Algemene Onderwijsbond onder 5000 leden. Ze willen dat scholen pas opengaan als alle risico's zijn onderzocht. Om de richtlijnen van het RIVM na te leven zouden klassen moeten worden opgedeeld... Maar volgens de AOB kan dat fysiek bijna niet, bijvoorbeeld omdat er niet genoeg ruimte in de school is. Ook zijn er zorgen over het gefaseerd heropenen van de scholen, omdat de combinatie met het thuisonderwijs te zwaar zou worden. Scholen zijn sinds 16 maart gesloten. Volgende week beslist het kabinet of ze nog langer dicht blijven. In België zijn er afgelopen 24 uur 242 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. 161 mensen werden ontslagen. Belgische virologen concludeerden uit de nieuwe cijfers dat het virus moe wordt. In Spanje steeg het aantal geregistreerde besmettingen met ruim 3.000. Dat is minder dan gisteren, toen bijna 3.500 nieuwe gevallen werden gemeld. Afvalbedrijven roepen mensen op om geen oude kleding te brengen en alles voorlopig thuis te bewaren. De opslaglozen voor textiel raken steeds voller. Er is onvoldoende personeel om de kleding te sorteren en verder ligt de export van afgedankte kleding stil. Het weer vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen zon en het wordt 9 tot 12 graden. Vannacht plaatselijk lichte vorst. Morgen veel zon, weinig wind en 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen flitsers.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 Ja, een bijzonder goedemorgen, luisteraars. En welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12 hoort u mij met een uur lang muziek uit de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat alleen maar met mooie oud-Hollandstalige muziek. En als opening hoor u natuurlijk onze herkenningsmelodie. En die was van Louis Davis met Weet je nog wel oud? je opname 1928. En ik bedank nog eventjes kort draaien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 ...waarin Louis en Henriette Davids het zongen. Het zou zelfs meer liedjes van Davids in Nederland uitgroeien tot een evergreen. En het lied vertelt een, een, een verhaal van een familie... ...die met een mooi weer naar het strand van Zandvoort gaat. En u hoort het nummer nu, alleen dit keer door Lou Bandy gezongen. Het Jordaan-cabaret, we gaan naar Zandvoort bij de zee. Wanneer het lekker weer is, de natuur in blijde lach. strooien goed en moe hard bloesje voor de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 Aan de wafel vent een kopje koffie die zijn weerga niet kent. Daar staat de piramide voor een losse centje met een vrolijk lied verwend. Alles gonst en alles beest er, alles trilt en alles leeft ruisend Bruisend vonkens vat het net een fontein. Wat er loopt mij, wat er loopt mij, wat er loopt mij. Wat er loopt mij, wat er loopt mij. Waar de allergekste dingen op de straat verenigd zijn en waar men soms geen. Mijn Heijn en Dijn, bababab de looplijn, waar je een fiets voor een tientje en een kaffel voor een riks. riks. Riks, riks, riks, Het kost allemaal een schijntje. En de vlooien kostte er niks. En hoe je nou gaat trouwen of op reis gaat met Magere hein, het begin en het einde. Let op het vader. voor de muziek van Doris, een artiest die regelmatig voorbij komt in dit programma, en vandaag hoorde u met de Waterlooplein en daarvoor de zangeres zonder naam met Achter in het stille klooster. En de volgende formatie is het orkest zonder naam. Dat was een KRO Radioorkest in uh, in de jaren rond 1950 opgericht door en onder leiding van Gerde Roos. Het eerste optreden vond plaats in november 1946. Een oproep om een naam te verzinnen leverde duizenden reacties op. Maar uiteindelijk werd het orkest zonder naam als officiële benaming benoemd. Als de benaming gekozen dan? U hoort ze nu het orkest zonder naam met Kleine Nachtegaal. Kleine Nachtegaal.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 Ik zag hem net nog leggen in de la la la la la. la. Min, waar is mijn feestneus? Min, waar is mijn neus? Waar is mijn feestneus gebleven? Ah, Min, waar is mijn feestneus? Min, waar is mijn neus? Waar is mijn feestneus gebleven? En waar is mijn feestneus, feestneus gebleven? Want erbij heb ik naar het feestje ga. Want er hebben assen gaten. Ik... Zag hem net nog leggen in de la? Ik zag hem net nog lekker in de la la la la la la. Min is mijn waar is mijn We keken naar elkaar, we spraken van de liefde. Het was toch zo mooi. Het leek een droom die na. at Een glimlach om Jacques Herp treedt nog steeds op. Ik meen dat de man ergens in de tachtig in de is. Jacques Herp hoorde u met uh, Manuela. En daarvoor hoorde u Toon Hermans met Mien. Waar is mijn feestneus? Want ja, februari is natuurlijk een beetje de carnavalstijd. Hè? En de volgende artiest is een dame, Truusje Koopmans. Geboren in Den Haag op 2 maart 1927. En overleden in Marbella. Op 20 september 2003 was ze een Nederlandse zangeres. En ze trad in de jaren 50 en 60 veelvoudig op voor de radio. In augustus 1956 had ze niet met ik wil kussen, kussen, kussen. Ze schreven zo ook nog altijd bij vele bekende intro's van de populaire radiorubriek De Groenteman. Tja, tja, wat zullen we eten? Tja, tja tja. Wie zal dat weten? Wie is de man die mij dat zeggen kan? De groenteman. Tja, tja, tja. Er wordt er nu koopmans met een recht en een averecht. Op de Grote stille.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 Mandoline spelen, hoor ze niet, hoor ze niet Die besparen strelen, hoor ze niet, hoor ze niet Dat te gaan luister niet, luister niet Luister maar aan Bella Bella Bella Bella Bella Bella Bella Donna Bella Bella Mia Ga met mij vanavond naar de kleine Osteria Waar de cifresen staan aan blauw daar wil ik altijd heer, maar dan met jou alleen Waar, Waar de ciprennen staan aan Blauwe Mier Daar wil ik altijd heer, met jou alleen Bella Bella Bella Bella Bella Bella Bella Donna Bella Bella Mia met liefde sparen door de wit, door de wit, nachtig halen kleden door de licht door de licht luister maar naar mij Bella Bella Donna Bella Bella Mia ga met mij vanavond naar de kleine Osteria waar de Cyprus ontstaan als Steden, wil geen kastiel, mijn boom, vijf eeuwen. It's the party.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 U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70... met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Dus ook de volgende artiest heeft u straks gehoord met... Wij gaan naar Zandvoort, Zandvoort bij de Zee. U hoort hem nu, Lodewijk Ferdinand Diepen. Hij was geboren in Den Haag op 19 april 1890... en overleden al hier in Zandvoort op 14 juni... 1959, beter bekend onder zijn pseudoniem Lou Bandi, Nederlandse zanger en convertier, die in die periode tussen beide Wereldoorlog een van de populairste artiesten van Nederland was. En u hoort er nu Lou Bandi met schep vreugde in het leven.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 heb jezelf toch in de hand? Neem in je leven strijd, een verzetje op zijn tijd, maar schrijf vreugde in te leven, zet de zorgen aan de kant.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 Neem in je leven strijd, een verzetje op zijn tijd, want zijn vreugde in het leven zet de zorgen aan de...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 Kind en wist niet beter... Dan dat het nooit voorbij zou gaan... Wat leefde ze eenvoudig toen... In simpele huizen tussen groen... Met bloemen en een heg... Maar blijkbaar leefden ze verkeerd... Het dorp is gemoderniseerd... En nou zijn ze op de goede weg... Want ziet...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 Ik was een kind, hoe kon ik weten dat voor goed voorbij zou gaan. Ja, dat was weer op Zonneveld met het dorp originele la montagne. En daarvoor hoorde u nog Lisbeth List en Ramses de met: Ik heb je lief, zo lief. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Als u het gemist heeft, als het goed is... Ik ben nog steeds druk in discussie met het bestuur. Die heeft het erg druk om uh, op mijn mailtjes te reageren. Maar het gaat allemaal goed komen. Als het goed is, uh, op zaterdag tussen 1 en 2 smiddags wordt het programma herhaald. Ik heb nog een paar stukken muziek te gaan. Onder andere Ja, Zuster, Nee, Zuster. Jaren 60, uh, een populair Nederlands komische televisieserie. En daaruit zijn een heleboel leuke hits gekomen. U hoort ze nu. Ja, Zuster, Nee, Zuster met de beer. Ik wens u nog een hele fijne week. Ik zeg tot ziens... En misschien tot volgende week. Een herhaling aanstaande zaterdag tussen 1 en 2. Ik zeg tot ziens. Daar liep een beer, een beer, een beer in de stad. Had nog wat geld op zak, ging naar de cineak. Daar zat de beer, de beer, de beer in de zaal. Keek naar de telefilm en naar het journaal. Broem, broem. Djoeladie, djoeladie. broem, broem. Naar het journaal. Toen hier eruit kwam wil niet meer lopen, ik ga met de trein. Toen reed de beer, de beer, de beer door de stad. Zat in de tram voor het raam, reed naar de frietekraam Hij at patat, patat, patat uit het vet. Met mayonaise erbij en een kroket. Brom, brom, joerledee, brom, brom en een kroket.